Wij beginnen met de Brit Gadasha, pagina 12, vers, vers 29. Zo'n grappig vers dat begint met het woordje hallo. Ja, oh ja. ja maar dat komt wel straks. Nou, in het eh, vorige in het vers daarvoor 28 is een erg ingrepend vers, waar hij spreekt over, ik herhaal het nog een keer, en wees niet, Yeshua zegt, wees niet bang voor uh, zij die uh, zij die het lichaam dood, uh, doden. En terwijl de nevers kunnen zij niet in staat zijn, zijn zij niet in staat zijn om te doden. Ja? Wat over welke lichaam spreekt Isho? En überhaupt, wij, wij hebben altijd geleerd dat als wij zeggen, spreken over het lichaam, bedoelen wij hm, de wens om te ontvangen voor zichzelf. Overal in elke, in elke uh, op, overal waar, waar het in de hele boeken staat over het lichaam, bedoeld wordt de wens om te ontvangen voor zichzelf. En niet ons fysiek omhulsel. Dat is bijzonder. Het is zo moeilijk om dat uh, zo krachtig en zo voor altijd inkerven in jezelf. Dat de mensen die leren zoveel jaren caballen en toch wel blijven ze associëren iets met het materiële begrip. Met het lichaam wat wij hebben, dat vlees van vlees en bloed. Absoluut geen relatie is er met de mens, wat de mens is en het vlees. Ik geef u eigenlijk een, een, een zo'n beeld, wil ik jullie geven. Had ik een beetje gezegd daarover in de nachtles. En een van de nachtlessen uh, gedurende deze week, week. Dat wil ik een zo'n beeld aan jullie geven. Waar beeld, wat het lichaam fysiek omhulsel is naar waarde dat jullie begrijpen welke waarde of of het überhaupt enige waarde heeft wanneer de mens doodgaat, wanneer de mens de ziel, uh, wanneer dus de ziel vertrekt uit het lichaam dan kan je dat een beetje begrijpen inwerken in jezelf wat fysiek lichaam is uh, in wijze wat men van boven, als men, zoals men van boven dat ziet. Heellijk. Niet zoals wij hechten ons aan dat, aan dat stukje eh, lijm... Ja, van, van ons fysiek omhulsel, waar absoluut niets van het goddelijke zit. Um, eigenlijk is het zo veel. Let op. Dan zal je wel zeggen: als een mens doodgaat. Waarom is het zo dan dat alle volkeren gaan de mens dan begraven? Ja of, niet? Of, begraven of begraven in de grond? Ja? Of in ieder geval een plechtigheid organiseren ze? Overal, ja of niet? Overal in de wereld is het zo. Of een plechtigheid organiseren ze? Of zoals in India, dan gaan ze hem ook uh, aan de. Uh, Krimieren, ook op, een, op hun eigen manier, dan geloven ze dat op deze manier, dan de een de zuiverheid, de, mens, de directe zuiverheid, de ziel vertrekt. Of hier gewoon cremeert men hem in een crematorium, hè. of zoals joden dan doen het uh, in de grond leggen. op allerlei manieren, maar wel een plechtigheid, ja of niet? Men gaat dan rouwen, men gaat dat op allerlei manieren doen, de ene sommige rouwen en de andere die dan uh, vrolijk zijn, doet er niet toe, maar altijd een plechtigheid moet komen. En, en er zijn ook volkeren bijvoorbeeld, en ook er zijn bijvoorbeeld kabbalisten die vrolijk zijn, bijzonder vrolijk zijn, wanneer de mens doodgaat, bij de begrafenis. Wat is dat? Wat, wat de bedoeling daarvan is? Dan, dan is het schijnt te wel, ja, bijzonder belangrijk wat ik nu probeer te zeggen, want als je dat concept van het fysieke lichaam en het en het lichaam als de wens om te, om te ontvangen voor zichzelf goed doorhebt, zal je enorme reding ontvangen. Enorme, wat betekent enorme, eh, als je het goed bevat wat het is, zal je plaats in jezelf maken voor het licht. Voor iets, een geweldige kracht wat anders hecht aan iets wat er geen, geen waarde heeft, zoals ons fysiek lichaam. Dan wil ik jullie een beeld geven van wat eigenlijk zou moeten gebeuren met het lichaam wanneer een mens doodgaat. Aan de ene kant zien wij het verschijnsel dat als een mens doodgaat, wordt altijd een plechtigheid gehouden. Alle volkeren op zijn op een eigen manier. Wat is dat? Waarom is deze plechtigheid? Is it, heeft het een, heeft het een, een of een andere uh, waarde in de ogen van de eeuwigheid? Absoluut niet. Dat stukje lijm, dat, dat vlees, dat nieuw in de grond gelegd worden, wordt, of in het grond, de grond gelegd wordt, of gecremeerd wordt, speelt absoluut geen rol. Heerlijk. Of dat joden doen dat op hun manier, dat het dan uh, verrot wordt, het, het, lichaam, ja, het lichaam, het fysiek omhulsel, of dat het gecremeerd wordt, speelt het absoluut geen rol, mijn vrienden, want de schepper heeft niets te maken met dat stukje leem van de mens. Duidelijk, het is lijn. Het, uh, het, het zit geen heiligheid in niets van ons lichaam. Waarom dan organiseren dat houden alle volkeren in de, op, de, op, de, op de aarde allerlei, allerlei rituelen, sociale of um, religieuze rituelen over die zo begrafeniswijzen. En Natuurlijk dat zij, zij menen kinderlijk dat door het begraven van het lichaam of verbranden, weet ik veel, dat de ziel zal in de hemel komen en natuurlijk het heeft iets te maken met het geestelijke, met de incarnaties, et cetera, et cetera. Waarom hebben zij dat? Aan de ene kant is het natuurlijk kinderlijk, omdat het heeft niets te maken heeft met het lichaam. Aan de andere kant heeft het wel een zeer diepe grond dat, als het ware, dat, dat uh, te maken heeft met, met wat wordt begraven eigenlijk. Nu. Wat wordt begraven? Wat, wat wel de essentie, wat wel de kracht is, wel van de begrafenis, van wat, waaraan de mens moet denken als er begrafenis plaatsvindt, welke manier dan ook, uh, of, of door begrafenis uh, in de grond of uh, in het crematorium, et cetera. Waaraan moet men denken? De wens om te ontvangen. Precies. Dat was de hele bedoeling. Wat alle volkeren hebben meegekregen. Dat de begrafenis is niet uh, iets eer aan de mens die overleden was. Of wat, uh, als de mens overleden was, let op. Of dat. Uh, of dat een gewone jongen is. Of een, uh, uh, een uh, gewone mens. Of, uh, weet ik veel, of uh, de paus ja, dat net overleden was. Ja, die de laatste geweldige man was. Het is absoluut hetzelfde. Niets goddelijks zit in, in dat stukje lichaam. Je? Of dat het uh, lichaam is van de paus... Of dat het lichaam is van, van uh, welke mens dan ook. De hele bedoeling is om te weten in deze plechtigheid, als men plechtigheid überhaupt, überhaupt wil houden, om te weten dat de wens om het lichaam, als de wens om te geven, wordt begraven. Dus, en in plaats daarvan de mens verkreeg de wens om te geven. Dat is, dat is de hele clue in, in datgene in wat, wat de begrafenis is. Anders heeft de begrafenis absoluut geen zin. Als men... Ja, maar heeft het dan te maken met de mensen die overblijven. Dat die dus de wens hebben om te ontvangen door te denken. Van we gaan begrafen. Precies. Dat zij begraven hen. Dat, dat zij op deze manier, als het ware, zien dat... En voelen dat de wens om te, om te ont, ontvangen voor zichzelf, als het ware dood gaat. Maar vergankelijk is. Hè? Vergankelijk is. Vergankelijk is. Ja, als het ware de, de, de, niet het lichaam vergankelijk is. Maar, maar het. Aarde. Aarde. Komt in, naar aarde. Van aarde komt en naar, naar aarde terug, maar goed. Van Boven, aarde. maar goed beneden. Dus de mens komt van de ...die komt van de maar goed en natuurlijk in malgoed hier op aarde is als het ware keert u terug naar de malgoed op deze wezen aarde is een prototype van de malgoed boven de ziel komt terug keert op dat moment de ziel keert terug naar de naar de malgoed van de van het besturingssysteem en het lichaam gewoon dat um, fysiek omvuldsel die gaat gewoon terug naar, naar de aarde heeft niets niets goddelijks in zichzelf. Maar als wij denken alleen maar aan het lichaam van vlees en bloed, ja, van het lichaam, dat fysiek omhulsel wanneer de mens doodgaat, en wij denken dat dat heeft iets, iets te maken, of dat iets, iets heeft iets wat uh, zin, zin heeft, geen enkele zin heeft begrafenis van het lichaam van uh, fysiek omhulsel. Oh, absoluut niets. Ik zou het zo zeggen. En dat is misschien ook erg sterk gezegd. Maar dan zal je ook erg goed begrijpen wat, dat dit absoluut geen waarde heeft. Eigenlijk als de mens een mens dood zou gaan. Zou eigenlijk erg eenvoudig moeten zijn. Ook geen last meer voor voor de nabestaanden dat zij moeten allerlei procedures, allerlei, allerlei begrafenis uh, maken, allerlei, allerlei dingen doen die absoluut geen betekenis hebben en vaak uh, achterlaten allerlei zeg dat als een mens zich zeg sneetje doet en daarna wat is dat Daarna gaat het... Littekens. Littekens, precies. Zo ook, ook bij de begrafeniswezen. Daarna de mens ook gaat overhouden... allerlei littekens... Uh, emotioneel, et cetera. Waar is het voor nodig? Um, en omdat de mens men moet de mens eigenlijk... Uh, voorlichten. Wat betekent dat het niets betekent... dat lichaam wat overgehouden wordt... na de dood van de mens. Yeah. Ik zou het zo so zeggen aan jullie... Wat misschien sterk lijkt qua woorden. Dat als een mens dood gaat, eigenlijk moest het eenvoudige procedure zijn. Komt er een dokter, ja, of een, een speciale dienst. En die gaan dan vaststellen wat dat het dood is. Ja. Natuurlijk, welke manier dan ook. En zij gaan dan een papiertje afgeven aan de nabestaanden wie dat is. Een document dat het, uh, het dood is, een mens is is, is overleden, kwam uit overleden, en ze brengen bijvoorbeeld een, een, een, een plastic zak, een grote plastic zak, zo'n 2 meter, en men legt het lichaam in een plastic zak, en men belt de, de, de afdeling grofvuil, ja, ja. dat oh, morgen, morgenochtend, ja, dan gaan we dat, netjes, netjes moet je dat buiten. leggen, buiten leggen, <laughs> samen met bijvoorbeeld met planken, ja, met planken, met oude tv dat kapot is. Met een strijkijzer dat kapot is. En precies. En dat allemaal gaat. En dan komt er bijvoorbeeld zo'n auto. Of gewoon... Of, hè? Nee, maar dat is heel goed. Precies, de hele industrie naar de knoppen was. Hoeveel geld, hoeveel alles gaat over. Maar dan zal men begrijpen dat het niets is, het lichaam. Fysiek, fysiek lichaam is absoluut geen waarde heeft, maar op deze manier verkrijgt het waarde, want jij kan zo'n lichaam dan stoppen in het, samen met al die met fecaliën, met al die dingen, kan je dan stoppen in de in de, in de, weet het, in de recycling, in een energieverwekkende centrale, bijvoorbeeld, ja. Ah, nou, biologische meststof, precies. Nou, dan is het geweldig, het is, het heeft... Huh? Precies, of op dezelfde precies, of dan of op de op, de, op de manier dat men, men geeft het eerst aan de donor als aan, het, als aan de wetenschap. Aan de wetenschap, alsjeblieft, dat als, als, als zij dat allemaal doen met het lichaam wat ze willen. Maar als men deze deze kennis aan de mensheid zou doorgeven, dan zou men echt alles geneigd zijn om dat te doen uh, vrijwillig, omdat men zou weten dat het lichaam betekent niets. Voor nou een orthodoxe mens, uh, er toe te brengen. De... Precies, dat is ook, dat is ook, ja, dat is ja, dat is dat is ja, dat is die, ja, dat is die, dat is die, toen dat is kwamen bij hem dat is die, op het ja, op het ja, ze zeiden, wat moeten we dan doen met, met, met jouw lichaam, what will I, waar willen je begraven worden als je dood gaat, wat had je gezegd, het kan me niet schelen wat je met mijn boten doet, doe Do maar een plastic zak of wat dan ook, dus moet je weten dat is wat, en ze hebben hem allemaal opgeborgen, prachtig mooi in Jeruzalem in Jeruzalem en dan gaan ze daar naartoe naar deze graf elke jaar, dan is het allemaal... Uh, en geld verdienen ze ook daaraan, en allerlei andere dingen, begrijp je, Het heeft absoluut geen zin. Ze maken iets van iets uh, zinvol, wat, waar geen zin heeft. Wat zegt ons Yeshua? De schepper is de God van levenden, en niet de God van doden. Hè? De God van levende en niet de God van doden. Kijk nou hoe, hoe zij verzorgen al, al, die, al die begrafenissen. Kijk nou, moet je zien hoe zij allemaal netjes, hoe zij verzorgen al die stenen, die allerlei andere nagedachten is, hoe zij dat, ver, ver, ver, hoe zij dat uh, zorgvuldig omgaan met die is. Alleen maar menselijke, Alleen maar de menselijke factoren, niets anders omdat dat interesseert hen, dat is, geeft eer aan die familie. de familie. De graf moet erg mooi zijn, mooi, mooi, keurig zijn. De, keurig zijn, waarom? Het is een erf, het is familie-erfgoed. Het, het hoort bij de familie. Het geeft hè? sociale status. En prachtige begrafenis. Allerlei dingen die alleen maar men doet, dat alleen voor eer en niets anders. Want voor de schepper is het... precies wat ik jullie vertel. Dat het... Uh, voor de schepper zou het het mooiste zijn... dat het net gewoon netjes dat doet in de vuilniszak. Of men geeft dat wel aan de, aan inderdaad voor de organen... naar een uh, wetenschap... dat ze dat doen daarmee wat ze willen. <coughs> wat ze daarmee willen doen, doen. Want ze gaan dat allemaal... onderzoeken... Uh, doen en... Uh, dat, dan heeft het wel zin. Maar niet op zichzelf... En dat is bijzonder, dat steeds te visualiseren, dat proberen ook, dat jullie dat proberen steeds, meer daaraan, ik zeg dat, over pijn zit daarover, dat om geen belang te hechten aan dat fysiek omhulsel. En hoe meer jij zich losmaakt daarvan, hoe minder zal je angst hebben, of wrijving hebben, of weet ik veel, over jouw eigen dood gaan. He, dan zal je begrijpen dat dit dat eigenlijk eh, niets, niets, niets eh, kwaads is in het doodgaan van de mens. Absoluut niets op welke vorm, op welke, in welke vorm dan ook de mens omgaat. Bedoel, wat er gebeurt ook met de mens. Alles is... Uh, uh, het lichaam heeft dus absoluut geen, geen waarde en, en voegt er niets aan toe voor het, voor, bijvoorbeeld, voor het opleven uit de doden lichaam. En dan natuurlijk uh, reest dan de vraag bij ons op. En Jeshua. Was, wat gebeurde dan met zijn lichaam? Ik zeg niet dat, dat we dat nu gaan behandelen. Ik wil het eigenlijk dat jullie een beetje nadenken. Niet nadenken, maar gewoon kijken. Ja, kijk, je ziet, wij hangen wel aan Yeshua. Geen redding komt anders dan door Yeshua. Maar als wij spreken van het lichaam, over welke lichaam spreken we van Yeshua, welke lichaam van Yeshua is opgerezen naar de hemel, welke lichaam kon oprezen naar de hemel, en is dat ook dat fysiek omhulsel, God verhoede. Hoor je wat ik zeg? God verhoede. Kwam er dan ook zijn fysiek omhulsel omhoog? Maar ik zeg het even aan jullie dat een volwassen verhaal, iets waar Yeshua ook, zou ook natuurlijk ook blijven van wat er ervan gemaakt werd. Toen Yeshua had gezegd dat, zal ik zal, na de dood, over drie dagen, zal ik terugkeren bij jullie. Wat de bedoeling was in welke vorm, ja, in de heilige geest, want ik zal naar jullie de heilige geest sturen, die Yeshua had gezegd. En ik zal komen, jullie begeleiden, et cetera, et cetera. Wat is dat voor Yeshua dan, die kwam daar de eerste maand, ja, de eerste maand, zeggen ze, ja, de dertig dagen, dat hij verscheen aan zijn discipelen en daarna niet meer. Wat is dat, en waarom daarna niet meer? Als Yeshua in het lichaam van deze wereld, in het fysiek omhulsel, in gebed zou zijn, en op deze manier zou hij verschijnen hier op aarde, 30 dagen na zijn opstanding, op opreizingen, dan zou hij ook doorgaan de, vervolgens dat ook te doen. Ja of niet? Des te meer zou hij dan zich manifesteren, ook aan anderen. Maar we zien dat Yeshua is. Uh, niet te, terug te vinden hier in deze wereld. In de vorm van vlees van en bloed God verhoorde Want Hashem heeft niets te maken met het vlees en bloed. Natuurlijk het lichaam van Yeshua was eh, gezuiverd, absoluut gezuiverd van elke vorm van de zonde. Maar het was wel het lichaam, het lichaam. Daarom het lichaam ging dood. Daarom Jeshua liet zien ook dat het lichaam was gedood. Ja, of niet? En het lichaam werd ge, het, gespijkerd, Nageld. genageld aan een stukje hout. En alles, gesymboliseerd alles, Jeshua heeft het allemaal laten zien. Leren aan de mens om precies hetzelfde toe te doen met zijn eigen lichaam dat is de weg om jezelf te bevrijden van het fysieke. En leven tegelijkertijd in het fysieke. Want zonder dat omhulseltje vervullen we geen uh, doel van de schepping. De hele bedoeling is om juist in dat omhulseltje in dat stukje uh, niets eigenlijk, omdat daar Allerlei um, transformaties te doen van binnen uit, binnen dat stukje vlees. Maar dat is bijzonder belangrijk, omdat dat lichaam, dat lichamelijke, om daaraan erg goed doordrongen te worden, dat het gaat niet over dat stukje Vlees. Dat wil zeggen, welke consequenties heeft het voor ons? Om binnen onszelf niet als bodem, goed opletten wat ik probeer te zeggen, niet als bodem ons steunen, steunen stoelen op het vlees. Hier zit een normgeheim. Onder jou, binnen, binnen jezelf, onder jou betekent in alle opzichten waar je zot is, in je hoofd. In het, in het middenstuk onder jou, nergens i als bodem hebben vlees. Niet vlees hebben als bodem. Maar dat schijnbare bodem wat wij hebben, om dat, dat moeten wij eh, door, door het licht laten doorboren. Dus al ons lichaam moet doorgedrongen worden door het heilige, het heilige geest. Dan zal het lichaam gewoon blijven hangen, eh, constructief alleen maar de voorwaarden scheppen voor de vooruitgang, ontwikkeling, transformaties naar, de, naar het eind toe. Maar dat is wat het lichaam... En dan, dat maakt de mens uiteindelijk um, steeds de hele bedoeling van wat wij leren in allerlei, allerlei mechanismen die we hebben geleerd over uh, het geestelijke werk. Je nog? Het verbinden van boven met het mannelijke, met het vrouwelijke, et Waarvoor is het nodig? Wat is het, wat is het doel van elk moment? Wat moeten we in elk, op elk moment, moment ervaren? Wat is het doel van deze verbinding tussen het mannelijke en het vrouwelijke? Tussen die buitendruk en de binnendruk moeten allemaal dezelfde, hè, dezelfde, dezelfde druk zijn. Hè? Eigenwicht moet het zijn. Wat betekent dat? Wat moeten we doen? De mens. Heeft, elke mens heeft zijn eigen voorraad energieën. Zijn eigen energie. Hè? Zijn eigen voorraad aan energieën, oftewel zijn eigen kilim, die, een, die bepaalde energieën, bepaalde hoeveelheid en kracht van energieën kunnen of zeggen je dat, halen, Ja, of niet? Elke mens heeft zijn eigen, eigen, zijn eigen verhoudingen moeten zijn. Iedereen op, heeft dat op een unieke manier. De hele bedoeling van ons dagelijks leven is om telkens die bijstelling te doen. Telkens, kijk telkens proberen die energie, dat energiebalans vol te, te houden. Volledig zijn. Heel, dat is heel. Heel zijn. Heel zijn. Vol zijn. Vol zijn, zijn van jouw energie. Natuurlijk, als wij iets doen, als wij iets willen, als wij bepaalde strevingen hebben, dagelijks ook verplichtingen hebben, et Natuurlijk dan uh, in elke, in elke, in elke, door elke handeling die wij doen, ja, met op ons werk, wat dan ook, uh, is het zo dat, dat wij ook uitgeven energie. Het is nodig om iets te kennis te verkrijgen, om bepaalde stand van zaken, bepaalde dingen die je mee wil leren. Natuurlijk is het nodig maar telkens teruggrepen, alle krachten weer terughalen naar jezelf. Dat is wat uh, Salomo zegt. Er is de tijd om stenen uit te gooien, en er is de tijd om de steen weer naar binnen zeg je, te verzamelen. Zo. Dat is in elke toestand moet het zo zijn. Niet in de tijd, zoveel jaren doe je dat, en daarna doe je dat. Maar in onze in het geestelijke werk moet het telkens zijn. In elke toestand moet je die twee hebben. Aan de ene kant... Uh, ...geven... betekent ook de... ...stenen als het ware uitgooien... ...maar tegelijkertijd... ...het moet zijn op de manier... ...dat alle energieën bij jou blijven. Dus alle energieën binnen jouw kilim zijn. Dat is steeds... ...wat wij nodig hebben. En dat is de ware realiteit waarop je kan iets opbouwen. Steeds vol van energieën zijn. Tot aan je je soort alle energieën correcties te doen, waarbij je vol bent van je eigen energie. Binnen jouw eigen kin. Ja, dat concept van het lichaam is nu duidelijk dat we niet steeds denken aan Vlees, van fysiek omhulsel. Dat wij we weten dat het niet over dat soort dingen gaat in het geestelijk. We gaan kijken naar Bidghadasha um, en vers 29. Dus oh. dat hij zegt je dus dat. Uh, maar wees. Vrees voor of heb ontzag zag voor Hem die, zal, die in staat is om zowel jouw nevers als jouw lichaam in de hel te stoppen. Dus de schepper met andere woorden, wat je zegt. Ons. De regel 29. Hallo, Timak stei. Tsiporim, Beisar, Beisar, we mehena lotipol, arts, mi baladei, avige. Hij brengt zo'n so hele fijne vergelijking, ver verge vergelijking, so, gelijkenis. Het is, hallo, hallo betekent, het is toch, het is toch niet, Timacharna, eh. Uh, er wordt toch geen, uh, er worden toch geen twee uh, vogels voor een isar, voor een stuiver, we kunnen zeggen, voor een stuiver verkocht. En geen van hen zal naar op de aarde vallen zonder, de toedoen van jullie vader dertig watem gam sarot rochemot kul, kulan, en ook jullie, euh, ook de haren van jullie hoofden zijn allemaal geteld. Dubbele punt. 31. Altjuw. Inei. Ikartem. Mit siparim. -sipar Rabot. Daarom. Uh, wees niet. Vrees niet. Want jij ja, bent. Want, ja, want, want jullie zijn. Veel. Dierbaarder. Uh, dan. De vogels. Voor Hashem zijn jullie veel dierwaarder dan de vogels. De mens is de kroon van de schepping. Dus wat je zo ons vertelt is, zoek shalom. Ja, zoek deze volheid van energieën waar ik het over heb. Er is, geen, er is geen plaats. De mens is niet gemaakt om zich zorgen over iets te maken. Geen uh, geen element van de schepping, geen natuur van de schepping uh, is zo gemaakt, dat die zorgen zich moet maken over uh, wat dan ook. Want Hashem zal zorgen voor jou. 32. Hen, kolasher, jodé, bi, lifnei Bogam ja en opeens zegt hij iets geweldigs. Like, Kijk, zegt hij van, zie hier, zegt hij, ieder die uh, mij kenbaar maakt, jude die mij kenbaar maakt voor de and, andere mensen, die zal ik, die zal ook ik, kenbaar maken, voor mijn vader, die in de hemel is. Kijk wat is het die ons zegt. Dus, het is, uh, eenduidige verbondenheid, tussen mens, en mij, en mij, en mijn vader. Dus, wanneer de mens Jeshua, kenbaar maakt, betekent je hoeft niet dat uh, naar buiten te gaan en schrijven, Yeshua, Yeshua of uh, Jezus en dat, dat soort dingen. Maar als je draagt Yeshua, de vrucht draagt van Yeshua, daarmee breng je Yeshua aan andere mensen. Als je geen drukte hebt, als je de uitstraling van binnen hebt, Binnen jezelf steeds corrigeert jezelf dat je geen drukte beleeft. Wat er ook mag zijn. Want vaak zijn het sociaal dat wij uh, comedie spelen. Omdat ja, in dit of op allerlei manieren dat wij uh, proberen aardig te zijn. Proberen zelfs onbewust dat men ons. Uh, uh, leuk, aardig zou vinden, ja, geestig, et cetera. Dat mag allemaal dingen doen, maar op de manier dat, jij, dat het niet ten koste gaat van jouw volheid van binnen. Wat er ook gebeurt, als het iets gebeurt, en jij, jouw hart wordt gepakt daardoor, ja, door een bepaalde gebeurtenis, dan betekent dat jij druk over iets maakt, dat het waardoor jouw verbondenheid met Yeshua los, los ja, losraakt. Want Yeshua zegt, maak je geen zorgen. Want zo is de mens niet gemaakt. Leer van mij. Maak je niet zorgen over iets. Doe dingen. Maar met, met de volledige vertrouwen, doe dingen wat je doet. Maar van binnen moet je vol, heel zijn. Steeds. En dat kunnen we altijd. Het is wel, zeg ik dat, dat is wel, uh, ...meetbaar, ja of niet? Van binnen kan je meten dat jij... jij voelt altijd wanneer je ziel... ...als het ware... ...jouw geest, jouw ziel berust... ...op een rustige bodem... ...ja of niet? Kan je altijd voelen? Nou, probeer steeds dat... ...in elke toestand weer terug... ...te vinden, jij kan het gevoel... ...weet het gevoel, probeer het weer... ...beleven, breng dat... ...al is het maar kunstmatig... ...dat doet er niet op welke manier... ...maar dan jij dat brengt van binnen... Deze rust in jezelf. Maar dan wel in de verbondenheid met die ketter. Niet zomaar kijken, zo met oogjes dicht, en waar zij allerlei, uh, allerlei meditaties doen, dat zij verbinden zich met de gewone natuur, met iets wat fysiek is, begrijp je, of hoogsensueel is. Nee! Yeshua is niet sensueel onder houd de goed. Het is niet het lichaam. Yeshua heeft geen lichaam van deze wereld. Niet meer. Dat was ook niet nodig. Hij kwam hier alleen een keer om zich te bekleden in in het uh, in te bedden in het lichaam van deze wereld. Alleen om ons de redding te brengen, om te, ons te laten zien dat dat binnen ons fysiek omhulsel kunnen wij hem er vinden en via, via hem kunnen wij de schepper vinden maar niet het vlees en bloed zoals dat zoals de, de kerk zo dat zo happig is op dat dat zij willen natuurlijk aan het volk dat verkopen dat, dat gevoel van het van, ja, volk wil graag natuurlijk in het lichaam dat het lichaam zien, zien dat het lichaam iets betekent. En dan allemaal gaan ze, dan komen ze dat steeds, ik kijk steeds naar Italiaanse tv, en elke week ongeveer, steeds gaan ze weer iemand anders ontdekken. Weer, die ziet ook weer een lichaam van een of een andere heilige, die ziet lichaam. We ze moeten wel, precies. En ze weten natuurlijk ook zelf, denk niet dat ze dom zijn. Ze, ze weten donders goed dat het niets in het lichaam is. Want anders zouden ze geen uh, zou geen zin, zin hebben wat zij allemaal doen en ik geloof niet dat zij allemaal doen dingen die, die dom zijn, er zijn mensen die hoog uh, streven ook al is het ook een religie al is het ook een instituut institu, institu, institu, institu, maar toch wel, maar zij moeten zo met het volk zo omgaan ze gaan het allemaal uh, in zo'n zo doorzichtige, zo'n uh, kist leggen ze dan zo'n so, lichaam, en gaan ze allemaal achter dat kist, zo'n kist lopen, en ogen zo, en dan uh, so, uh, so, volk natuurlijk kijkt, en ze denk dat het iets is. Terwijl ook het lichaam van Yeshua, ook was, maar, wat het was? Maar hoe, we zullen wel zien, wat was het lichaam van Yeshua, dat opgerezen was naar de hemel. Absoluut was het opgerezen naar de hemel. Maar wat was dat? Dat zullen wij zien op zijn, op zijn tijd, op zijn plaats, wanneer wij zullen komen bij Zadda Shem, dat zal ons gegeven worden, om dan, te, daar zijn er pla, plaats, wanneer we wanneer zullen leren de plaats waar Jeshua in de Brit Gadasha waar Yeshua opstijgt naar de hemel, dan heb ik alle vertrouwen, dat aan ons gegeven zal worden, ook om, om ook dat geheim uh, aan te raken, wat het, ja, wat het was voor herre, verrezen, verrezenis van het lichaam van Yeshua naar de hemel. Maar nu alvast, how dat F goed in you je, in jezelf dat beeld dat het is niet het fysieke omhulsel eigenlijk dat absoluut is onmogelijk want daarvoor so veel hebben we zoveel so gesproken over het lichaam fysiek lichaam en de wens om te ontvangen voor zichzelf uh, in de vorige les en in deze Want de wens om te ontvangen voor zichzelf, dat is iets wat gedood wordt en daarmee getransformeerd, de mens wordt getransformeerd naar het leven. Daarmee de mens verkreegt zijn geestelijk lichaam. Dat wel geestelijk lichaam binnen de mens, dat wel alle herinneringen heeft aan dat lichaam wat, waarmee het in verband stond, stond met dat fysieke lichaam. En toch niets heeft van dat fysieke omhulsel. Want wat is de mens in onze wereld? Zeg maar, wat is de mens in onze wereld? Dus de mens die leeft in deze wereld en niet werkt aan zichzelf geestelijk. Is de wens om te ontvangen voor zichzelf. Ja, allerlei vormen van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Eigenlijk is het zo dat... Kan je iemand hier in deze wereld iets kwalijk nemen? Absoluut niet. Elke mens is alleen de wens om te ontvangen voor zichzelf. Kan je iemand kwalijk iets nemen? Wat er ook, wat de mens ook doet. Natuurlijk, als iemand misdrijf pleegt... dan moet je natuurlijk hem volgens de aardse wetten... moet je wel natuurlijk berechtigd worden. Maar is daar een zeker... welke zonde heeft de mens... Als die alleen maar leeft in deze door zijn vijf zintuigen, geen zonde. Let op. De zonde begint pas wanneer de mens bewust wordt van de zonde. Maar als de mens werkt hier, leeft in deze wereld, door zijn vijf zintuigen, en werkt niet aan zichzelf, is hij niet, is men kan hoe kan je dan hem of haar kwalijk nemen? Waarom nemen we dan iemand anders kwalijk? Omdat wij, dat komt. Je kan alleen maar de ander kwalijk nemen wanneer jij bepaalde idealistische, verwarf, ver, idealistische idealistisch beeld heeft over, de, over het mens zijn. Duidelijk. Over dat jij bepaalde opgeleid bent, opgevoed bent in bepaalde, bepaalde beeld. Begrijp je dat? Een mens bijvoorbeeld moet trouw zijn, als hij een partner heeft bijvoorbeeld, dan moet je trouw zijn aan de ander. Ja, waarom niet? Ik ben trouw aan jou, want jij moet ook trouw aan mij zijn. Of andere dingen, dat men verwachting heeft van de andere, die kan nooit opgaan deze verwachting, wat men koestert over de ander. Want elke mens is alleen maar wens om te ontvangen voor zichzelf. En zijn lummel. Elke mens is een lummel? Of dat een grote man is, of een kleine man is, of een uh, grote heilige die men zoals heilige noemt. Het is, is alleen maar een lummel van, van, van iets. iets is de wens om te ontvangen voor zichzelf. Kan je op iemand vertrouwen in deze wereld? Absoluut niet. En dat is ook geen, geen, je moet het ook niet als negatief zien. Het is gewoon de wens om te ontvangen voor zichzelf. De mens. In deze wereld. Dus valt het dan. Iets wat. Niets anders weet. De wens om te ontvangen voor zichzelf. Valt het dan. Om die persoon. Welke dan ook. Om van die persoon. Bijvoorbeeld. Verlangen dat dit Trouw blijft. Aan wie. Een mens in deze wereld. Kan niet trouw zijn aan zichzelf. De wens om te ontvangen voor zichzelf als je even gelegenheid heeft om te, te snoepen, ja, buiten, buiten huizen, dan ga je snoepen. Dat is de, de mensen in deze wereld. We zien wel wat uh, aan de voorbeelden van, van presidenten, ja, van, van kerkleders, dat dit allemaal zo is. Laat staan, gewone volk, dat allemaal doet dat als, als voor, voor een gewone volk, is het, is het, is het net als een uh, fruitje van een cent. Duidelijk. Overal als er een gelegenheid zich voordoet, een direct uh, uh, komen die, weet het, komt een jeuk ergens vandaan. Of een, dat of een, is wat, ja, jeuk. Yeah? jeuk. jeuk. En ik bedoel jeuk, uh, seksueel jeuk. Ik bedoel dat men, men zin heeft. Of, uh, of, die, we zeggen, of die, die in de buik gaan, die, weet het, die vlindertjes gaan dan... Uh, waar van zich aan spreken. Ja, dat, is, dat, is, dat is wat bepalend is voor de mens. Onderbuik. Dat is onderbuik werken. Dat is de mens. Dat is de mens in onze wereld. Niet meer. Je kan niet verwachten meer van de mens in deze wereld. Kan je dan van iemand verwachten dat die trouw is? Welke trouw? Men speelt comedie. van trouw. Of men doet wel soms iets wat... Men zegt, oké, okay, als ik dan hier iets doe dat ontrouw is, dan wat ga ik dan daarmee doen? Als ik ontrouw doe, ontrouw ga doen, dan, dan heb ik dan al een wrijving, etc. Nou, liever, het is rustiger om, om, om het niet te doen. Maar zelfs maar als men dat niet doet, dan gaat men ook toch wel uh, compenseren dat, want het zit in de aard van de mens om te pakken wat er te pakken valt, want via de wens om te ontvangen voor zichzelf. En ben je uiteindelijk wel beter partner? Nee, kijk, nee, zelfs als je een partner hebt, nee, kijk, zelfs als je een partner hebt, we hebben dat geleerd van Yeshua, ja? We hebben geleerd van Yeshua dat, uh, dat men mag niet de andere partner weer uh, hebben, een andere partner of een vrouw of een man. Wegzenden, anders dan dat die, in het geval dat die vreemd gaat. Want als een mens echt vreemd gaat, waarmee, of je getrouwd bent, of je een dier, dier, dierbare, zeg het, een duurzame relatie heeft met iemand. Als die ander vreemd gaat, dan, dan is het iets anders natuurlijk dan. de uh, mens moet, kan breken zo'n zo zo verbondenheid, maar niet kwaad zijn op de ander, want de ander is alleen maar de wens om te ontvangen voor zichzelf. De ander weet niet, je kan ook niemand anders, geen mens kan je kwalijk nemen als die ontrouw wordt aan jou. Je moet niet verwachten dat de ander trouw aan de dag legt. Je kan wel, dat het absoluut onmogelijk is. Het is een wishful thinking. Oké, okay, maar het was wishful thing. onthoud het eraan goed. Alles wat wij horen daar... <laughs> ja, ja, maar het ja, maar ja. is altijd mijn verwachting... Oké, okay, maar men altijd verwacht dat van de ander, men verwacht. Men heeft de koesterde verwachtingen, men leert dat van de kerkelijke, van de religieuze dingen. Maar men begrijpt dat niet. Kijk, moet je weten dat elke religieuze mens, doet er niet toe welke religie... Dan als ze bijvoorbeeld een, een uh, nou denk je bijvoorbeeld een orthodox. Wat staat er daar in hun instructie? Dat is wel realistisch, het jodendom is erg realistisch. Ze kennen erg goede mens. Al alle regels hebben ze gemaakt, niet om niets. Niet alleen omdat ze allemaal maar ze wisten, kenden we erg goede mens. Kijk, al die regels die het jodendom heeft opgesteld, natuurlijk hebben ze hebben daarmee de schepper zichzelf afgeschermd van de schepper. Maar erg super realistisch. Ultra echt geweldig realistisch. Want ze weten het realisme... en hoe de mens in elkaar zit. Ja, daarmee natuurlijk gaan ze ook de schepper niet zien. Ze, ze bedekken, ze maken... Ze, maar ze weten goed hoe de mens is. Dan zeggen ze daar in hun instructie. Dat heeft dus natuurlijk niets met de schepper te maken natuurlijk. Maar dan zeggen ze zo... dat je moet niet gaan tegen man bijvoorbeeld. Moet niet, niet langer gaan... Uh, op je zakenrace dan één maand weg van het huis zijn. <lacht> want, want, want wie ben jij dan? Jij, dat jij gaat, of binnen een maand. Eén maand kan je nog wel, misschien, misschien nog ja, je, met, uh, met uh, sms'en, met je mevrouw sms'en en met dat. Je kan nog misschien sms'en, misschien via de Skype. Nou, okay, je hebt nog kan het warmte, nog kan je ook nog overhouden, dan kan het nog genoeg zijn. Maar daarna niet meer. Jij niet meer en zij ook niet. Eigenlijk, Super orthodox, maar... De wens om te ontvangen is, is, is de mens. Of je religieus bent of niet. Het is de wens om te ontvangen voor zichzelf. Ze Zij gaat direct, zij gaat daarna daar kijken naar die ander. Zij wordt zwakker ook. De vrouwen, hij verzwakt zijn vrouwen. Eigenlijk daarmee dat hij gaat op zaken en dan zeggen ze dan, of een mens bijvoorbeeld, zeggen ze ook op een andere manier. Oké, zeggen ze. Als je, want het is erg realistisch, dat de jodendom is super menselijk, absoluut menselijk, want ze kennen de mens niet zoals de christendom. Christendom, Chris, let op, het christendom die maakt een beetje zo mooi in de hemel, van de mens maken ze zoiets, so iets, een an engeltje. Niet, het, is, het is een andere kant van de medaille, dan hangen aan de schepper, aan, aan engelen, aan Heiligen. joden zeggen dan, nee, jij bent een mens van vlees en bloed, absoluut zo so realistisch als het was, als het is. Uh, zij zeggen niet zo, bijvoorbeeld, christenen zouden zeggen, dat als twee mensen ergens in de woestijn zijn, staat in het allemaal. Als twee mensen in de woestijn zijn. En zij hebben alleen maar een klein flesje. Een klein flesje van water water overgebleven. Een klein, zeg je dat? Zo, zo. Als een klein flesje water overgebleven was. Wat moeten zij doen? Christen zegt natuurlijk. Je moet het delen met de ander. Je moet het aan hem geven. En sterf. Sterf. Maar geef aan de ander. Dat is het. ...wishful thinking van het christendom. Weet Het is prachtig. Het is een heroïsche uh, ...iets heroisch wat overgebleven was. Een beeld van een beetje... ...legendarisch, hero heroisch... Uh, ...weet je wel, van... van uh, ...wat niet realistisch is. En niemand kan het naleven. Natuurlijk, men kan altijd... Uh, ...altijd uh, het ideële vervangen het reële door het ideële. Natuurlijk kan men altijd dat doen. En dat de mens doet dat ook voor zichzelf. Kijk nou hoe ik ben. In, uh, in uh, Italië was het ook zo. Er leeft nog een man. Er was een heel erg uh, een, een priester die, een, die zijn ogen heeft gegeven aan een kind, aan een jonge man, zijn ogen. ...waar dus gegeven aan hem... ...dat hij zou zien... een jonge jongeman niet kon zien... ...en zijn ogen werden dus... eruit gehaald van die... ...van die man... ...nou die man die natuurlijk is nu heilig verklaard... ...natuurlijk heilig verklaard... ...nou het is beter... ...het is soms geeft het meer kik... ...om heilig verklaard te worden... ...dan blind te zijn... Begrijp je? ...ik zeg niet dat het, dat het zo is... ...maar ik zeg het alleen het christelijke... ...liefde is... Dat als twee mensen zitten ergens in de woestijn. en een beetje water overgebleven is. dan het christendom zegt. geef die aan de ander. en zelf gaat dood. De zelfopoffering voor de mens. wat zegt ons de Talmud? De Talmud is het Jodendom, eigenlijk. zegt ons reële beeld, niet een comedie. De Talmud zegt. ciao, dank, dank u. Ik heb het alleen voor mijzelf. En er bestaat de wet in deze wereld. dat. I, uh, eigen, zeg je dat? De hemd is, het hemd is nader dan de rok. Ja, sir, zeg je dat? Dus, maar het hemd is nader dan de rok. Dus eerst, ik ga aan de buurt en daarna kan ik jou misschien geven, maar omdat ik weinig heb, zeg ik dan, uh, nee, zoals bestaat ook zo'n zo uh, in, uh, in een cowboyfilm, ja, dat is ook één paard voor twee. ja, dan, wat doet dit cowboy dan? En twee mensen, en één en en paard. Dan zegt de ene zijn vrienden natuurlijk, samen hebben ze alles meegemaakt. Zo Dat de ene pakt met een pistool. En die is dan sneller dan de andere. En die zegt: Sorry, het paard kan ons beiden niet, niet, niet dragen. En die dan schiet de andere dood. Maar dan, de ene blijft leven. Dat is, is de realiteit van de mens. Zoals de mens is, de mens om te ontvangen voor zichzelf. En niet een kunstmatig beeld of een idee die, moet de mens, die de mens moet... Hè? Moraal. moraal of de mens, begrijp je, dat is het christendom dat moraal zegt. Jodendom heeft geen moraal, die zegt alleen, dat is de realiteit, begrijp je. Daarom zijn ze, kan veel leren van Jodendom, en ze hebben geen, geen fantasieën om dat en zo, want ze weten wat donders goed wat de mens is. Daarom, daarom zeggen ze ook dat uh, uh, tegen de man niet zo'n handje geeft aan, aan de vrouw, want, want ze weten wat de mens is, dan geeft hij eerst een handje, en uh, dan dat, en dan dat. En dan de rest komt kom wel vanzelf, eigenlijk, want van, ze hebben veel meer van binnen, binnen seksuele fantasie dan een mens die op straat loopt. Eigenlijk. Een mens die op straat loopt heeft weinig... Eigenlijk, in verreger, verreger, vergelijking met een, met een religieuze mens, zijn wens om te zondigen is, is, is piepklein voor een mens op straat, begrijp me? Ze doen allerlei rare dingen, maar eigenlijk, hun wens is, is niet zo, want het verlangen om te zondigen juist komt wanneer het verboden is, ja, dan pas wil men dat doen, maar dat is, dan, uh, het, de, uh, dat is dan, dat betekent, nou, kunnen we dan verwachten van iemand anders? En als je verwacht van iemand trouw of iets anders, of een ideeel beeld gaat maken van de realiteit wat er niet is, de wens om te ontvangen voor zichzelf, wat ga je dan doen? Jij, jij gaat de ander niet veranderen. Ja, je kan niet een, uh, door jouw beeld de ander, wordt niet, de ander wordt niet beter. Dus wat doe je daarmee? Doe je alleen maar jezelf? Schade breng je alleen aan jezelf. De ander heeft iets ontrouw is gebleken dat hij ontrouw was. Nou, en ik ga dan, ik die werk aan mijzelf, moet dan ook ermee samen met hem meegeslepen worden in iets wat de wens om te ontvangen voor zichzelf. Is. Wat doe ik aan mijzelf? Right? Geen verwachtingen hebben met de mens in deze wereld die, werkt aan, die niet aan zichzelf werkt. Want deze kan je niet uh, iets kwalijk nemen. Die absoluut kan je niets kwalijk nemen. Zie je wat ik zeg? Geen zonde, de mens wat de mens doet in deze wereld, is geen zonde. Wat, er ook, wat de mens ook doet. Want hij doet alleen door zijn onniet zijn.